Op basisschool De Driehoek in Heelvarenbeek overhandigd. hoekje zelf wordt al acht jaar in Gronen verspreid. Okay. Dit was het Regionieuws. Dieren zijn vaak onze trouwste vrienden. Ze geven ons onvoorwaardelijke liefde, gezelligheid en plezier. Toch komen wij in een welvarend land als Nederland nog steeds heel veel dierenleed tegen omdat dieren niet voor zichzelf op kunnen komen, zet de dierenbescherming zich in voor alle dieren in nood. Mede dankzij uw steun komen onze dierenambulances en inspecteurs dagelijks in actie en vangen we jaarlijks tienduizenden dieren op in onze asielen. De dierenbescherming geeft deze dieren weer een nieuwe kans door een fijn warm thuis voor ze te vinden. Daarnaast strijden we voor betere wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Ook voor dat van dieren in de vee-industrie en dieren in het wild. Dankzij uw lidmaatschap kunnen we niet alleen directe noodhulp bieden... maar ons ook in de toekomst blijven inzetten voor het welzijn van alle dieren. Fijn dat we op u mogen rekenen. Dank u wel. Erik is elke dag op de radio. Zeker. Van 6 tot 7. En in het weekend van 7 tot 9. Tot ja, Allemaal bij de lokale omroep Gorle... Uw naam op deze plek Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgolen.nl Lokale Omroopgolen. De omroep voor scholen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgolen.nl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 Until I fall asleep Spilling drinks on my city Do I wanna know If this feeling flows both ways It's to see you go know. hoping that you'd stay Maybe we both know That the nights were mainly made For saying things that you can't say Tomorrow day Crawling back to you. I never thought I'd call and run. Yeah, I feel. Cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for. So I knew. Now I'm going through. Crawling back to you. So have you got the good?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 If you want it soon Do I want to know If this feeling flows both ways It's hard to see you go We're sort of hoping that you'd stay All Interpol en Obstacle One van dat uh, waanzinnige debuutalbum uit 2002, Turn On, The Bright Lies, daarvoor ook nog Arctic Monkeys met Do I Wanna Know en Seth Jordan met Make You A Believer. En uh, ja, als je daar dacht van, hey, dit lijkt wel verdacht op Black Rose, dat kan, want de gitarist van de Black Rose die deed ook mee op uh, dat nummer. Hey, goede avond en welkom bij een nieuwe Going on the Ground en wat ben ik blij dat ik dat weer kan zeggen, want het is volgens mij maar, ja, bijna drie, vier, denk een maand geleden de, voor, ja, de laatste uitzending, even een, uh, een vakantie. Tussen genomen. Hè. DJ's moeten ook op vakantie. Maar gelukkig zijn we weer terug, want ja, stiekem is radiomaken gewoon nog veel leuker dan op uh, vakantie gaan. Dus ik ben uh, blij dat ik terug ben om voor jou weer uh, ja, de beste alternatieve muziek te draaien die ik maar kan uh, ja, voor je kan vinden. Want daar luister je naar. Go on Underground op de lokale Hongkong op De beste alternatieve muziek hoor je hier iedere woensdagavond van 8 tot 11, drie uur lang op de log. En nou, ik heb natuurlijk ook weer heel veel nieuwe platen bij. Uh, ik heb uh, het vol ja, straks ook weer een classic album. We gaan natuurlijk weer ondergewaardeerde liedjes draaien. Het laatste muzieknieuws uh, heb ik uh, voor je verzameld. Um, want ja, de die is nou ook een beetje voorbij. Dus um, ja, laten we maar uh, gewoon van start gaan. Um, als jij natuurlijk ook iets uh, hebt waar je denkt van... Hé, hey, maar uh, dit uh, moet jij horen Maarten. Ja, misschien ken ik het helemaal niet. Dat is alleen nog maar extra leuk. Um, maar, ja, maakt niet uit of het oud of nieuw is, hard of zacht... Jouw favoriete plaat, jouw alternatieve track, jouw favoriet, uh, ja, stuur hem even door. Via 013-534-1344 of via facebook.com uh, alternative Radio. En ik was inderdaad uh, even een, een paar weken op vakantie, uh, een weekje in uh, Vaals. En uh, in uh, Julianne, uh, Dorp En dat eerste weekje in Vaals, um, ja, ik, ik zat daar uh, op de bank in het huisje. En uh, nou ja, het, weer, het was uh, woensdagavond, het was acht uur. En ja, het, ik begon ook bijna met uh, in een keer goeie avond gewoon spontaan te roepen. Maar toen dacht, besefte ik in een keer van, oh nee, ik zit hier in een huisje. Ik heb helemaal geen radioprogramma. Maar gelukkig vanavond dus wel weer. En uh, nou, dat weekje in Vaals werd ik wel in een keer plots verrast door deze nieuwe. Nieuwe signal van Ails. Ik ben blij dat de band terug is. Nieuwe signal van die gasten heet Baby Let's Make It Real. Goedenavond. Let's make it real. En binnenkort komt er ook een, uh, ja, weer een nieuwe single Die gaat heten Who You Say You Are. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt op uh, zijn sociale kanalen. Nieuwe single van Eels, Baby Let's Make It Real. Die ga ik nog wel vaker horen, want het is een fijn liedje. Hopelijk dus ook binnenkort een nieuwe album. Als er twee nieuwe singles zijn, ga ik daar wel even van uit. Even back to the 80s met The Clash en Rock the Casbah. Van de Killers is inmiddels al een, een, een tijdje uit, Imploding the Mirage. en uh, nou, Dit kwam natuurlijk van het debuut allemaal uit 2004, Hot Fast Smile Like You Mean It, The Killers, daarvoor de Klaasje en Rock The Casbah, brengt ons bij het muzieknieuws van de afgelopen 24 uur het muzieknieuws van woensdag 2 september 2020. Liam Gallagher die komt volgend jaar 2021 met zijn derde soloalbum. Dit heeft hij bekendgemaakt via Twitter, de eerste single die uh, verschijnt nog dit jaar. Dan uh, Woodstock, uh, dat werd ook in 1999 gehouden. En dat was uh, ja, eigenlijk gewoon één grote ramp. Uh, ja, nou, muzikaal viel dat wel mee. <laughs> Rage Against the Machine stond er uh, die editie, maar ook op het affiche The Offspring, Korn, Metallica en Willie Nelson. 90 acts over drie dagen, maar vooral chaos. Gewelddadigheden, de trein werd bijna gesloopt toen Limbiscuit Break Breakstuff speelde. Zouden mensen seksueel zijn aangerand, dinnen in de fik gestoken, plunderingen, arrestaties, gewonden? Nou, kortom, geen feest. Des te interessanter, de docu die nu, is, die nu is aangekondigd, die komt op Netflix binnenkort. Wanneer die te zien is, is nog niet helemaal bekend precies. Maar verwacht in ieder geval veel backstage beelden en ook verhalen van betrokkenen. Ja, en dan dit. Dit is toch wel een apart dit, wat je nou hoort. Dit is namelijk een blow van John Frusciante, oftewel de gitarist van The Red Hot Chili Peppers. Hij is uh, ja, sinds een aantal maanden is bekendgemaakt dat hij weer terug bij de band is. Um, hij had al een uh, lang gekoesterde droom, dat was elektronische muziek maken. Die had, al, had hij al in uh, 2009, die droom toen hij de band uh, verliet. En uh, nou ja... Het is inderdaad best een beetje apart, raar, obscuur. Gitarist van een rockband die dit maakt. Ik ga het niet helemaal al draaien hoor, nee. Want er is een andere track van de dag, die ga ik wel helemaal draaien. En het leuke is, ik heb hem nog niet gehoord, nee. Komt ook omdat hij vanavond pas uh, gereleased is. Ja, volgens mij echt om 7 uur uh, ging hij een première. Uh, is hij overal verschenen. Dus ja, hij is nog maar anderhalf uur oud. En ik heb hem dus nog niet gehoord. Maar ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe van Bring Me The Horizon en Youngblood. Obi, zo heet hij. En ja, ik verwacht in ieder geval een hele massive track. Uh, de vaderdragers van uh, de metalcore, Bring Me The Horizon. Samen met uh, ja, Britpop. Ja... Uh, yeah. De, de sprinter van de Britpop op dit moment. Uh, hij is nogal druk. En dat hoor je ook terug in zijn muziek. Um, Youngblood. We twee samen. Ja, ze hebben afzonderlijk van elkaar ook het een en ander uitgebracht uh, de laatste tijd. Maar nu dus samen. De track van de dag. Bring Me The Horizon. Youngblood. Dit is Obi. Heerlijk, wat een lekker rustig muziekje. Ik had ook echt niet uh, an ja, anders verwacht van uh, deze band en uh, deze zammer samen. Bring me the Ryzen en Jan Hij is uh, zojuist om 7 uur in première gegaan, de nieuwe Sinnoh. OD, of nee, OB, uh, zo heet hij. OB. Um, het is de opvolger van Parasite Eve, in ieder geval voor Bremer Horizon. Het gaat over de onderdrukking van de moderne mens, alles Olly. Uh, we beschouwen onszelf als vrij maar Alleen omdat de kettingen onzichtbaar zijn. Uh, we worden gecontroleerd op manieren waar we niet eens aan willen denken. Dat is uh, waar het over gaat. Nou, hij is uh, sinds uh, nu uit. Hij, uh, er zit ook een Power Ranger achtige actieclip bij, dus moeten we ook nog maar eens kijken. Nieuws van Dream Horizon en Youngblood. O.B. zo heet hij. En uh, ja, laten we dan uh, nu maar even afdouchen met Doretto Chili Peppers. Want ik had, een, ik had het net nog over hem. Hè, de gitarist van de band. John Frusranti. Dit is Californication. It's understood Care, zij komt ook binnenkort met haar nieuwe album. 16 oktober gaat het uitkomen: Fake It Flowers. Daarvoor ook nog: The Red Chili Peppers en Californication. Ja, 16 oktober is het nieuwe album van Biba Doobie. Twee weken uh, eerder, op 2 oktober, dan komt het nieuwe album van Spinvis. 7696, zo gaat dat heten. En uh, ja, ik weet niet of, de, daar, ja, of dat ergens voor staat, die vier getallen. Maar dat is het leuke bij Spinvis: het kan ook uh, ja, gewoon zomaar verzonnen zijn en het hoeft helemaal nergens voor te staan. Maar Spinvis, daar wil ik het even met je over hebben. Hij heeft nou vier nieuwe singles inmiddels al uit. Um, vanwege dat nieuwe album, nog een maand dan komt dat dus uit. Maar het classic album van deze week, dat is voor het debutalbum van, van Spinvis. En uh, ja, Spinvis dat is echt een geval van, uh, je moet er van houden of niet. Dat is natuurlijk met alle muziek, maar bij Spinvis is het misschien nog wel net ietsjes meer. Misschien wel omdat het Nederlands talig is. Uh, sowieso in de alternatieve muziek heb je niet heel veel Nederlandse acts. Je hebt even de vissen dat is dan een grote, en spinvis. En voor de rest, ja, heb je... De er zijn wel veel nieuwe liedjes, of veel nieuwe acts die proberen, maar... Echt groot worden in de alternatieve scene, zeg maar, met Nederlandstalige muziek, uh, ja, dat blijft toch op een of andere manier lastig. Maar uh, wat je in ieder geval niet uh, van Spinvis kan zeggen is dat hij niet iedere keer iets nieuws probeert. Er komt nou uh, dus een vijfde album, laatste komt uit westen 17. Maar ja, het klassieke album van deze week, dat is dus zijn debuutalbum uit 2002. Uh, nou, ik kan daar niet meer heel veel over zeggen, want ja, ik zit een beetje ook weer kwak. Uh, krap qua tijd. En ik ga er maar liefst ook drie tracks van draaien. Er staan echt, uh, ja, echt wel een, uh, ja, een hoop uh, persoonlijke favorieten op. Maar ik heb toch maar gewoon even gekozen voor uh, de drie singles. Ja, Astronaut is heel fijn. Ronnie gaat naar huis. Uh, maar de eerste drie het zijn ook toevallig gewoon de eerste drie tracks op dat album. En het is ook wel echt een, een album... Uh, ja, waar je gewoon even bijvoorbeeld moet gaan zitten in, uh, in Oma's schommelstoel. Um, want ja, het, het, het, je moet vooral eigenlijk naar de teksten luisteren. En um, uh, zijn stem, um, die um, verdwijnt ook vaak een beetje in de mix. Wordt volgens mij ook wel opzettelijk gedaan. Um, zodat je misschien dat je er dan nog beter naar gaat luisteren. Maar ik heb altijd het idee bij Spinvis dat de muziek net... Uh, of ja, tenminste, dat zijn... Uh, dus de, de schuif van zijn stem die had net wat, uh, wat hoger gemogen in uh, de studio bij uh, het produceren van uh, die plaat. Um, maar ik ga drie tracks draaien, zo meteen smal film en voor ik vergeet. Maar nu eerst, misschien wel een van zijn uh, grootste hits van Spinvis. Bagagedrager is dit. Classic Helm van de Week, Spinvis met zijn zelfduidelijk album uit 2002. Als je luistert naar de wind Je agenda en je zonnebril Wat doen die hier nou maar je ligt weer In je eigen bed, in je eigen lot En opeens staat alles stil Mijn bloed. Ik werd vrede jaar ontvoerd door een ruimteschip en sindsdien gaat het met mij niet zo goed. Ik weet wel waar ze wonen, want je kunt het zien als je de letters van een naam omdraait. De waarheid is een raadsel en het gaat als volgt. Is dus een goede vriend, maar altijd te laat. Ik heb een eigen flat, ik heb de radio aan, het is alweer woensdag, ik heb een golf-GTI. Een tijdje terug heet ik een fietser dood, maar gelukkig heeft geen mens meer gezien. Het komt mij zelden voor dat ik een zin afmaak en je maakt mij echt niks wijs. Een noodlot is een raadsel en het gaat als volgt: het kost je niks en toch altijd prijs. Als ik uitga ben ik een fotograaf en ik ben schrijver als ik vrienden bezoek. Op het ogenblik zit ik heel even zonder werk, maar binnenkort begin ik aan mijn eerste boek. Soms alvast de poosje aan voor de foto op de achterkant Dromen zijn een raadsel en het gaat als volgt Het smelt in je hoofd en niet in je hand naar Log Radio. dat eigenlijk toch niemand kent. Ik ja vergeet Het beste van de week, deze week, Spinvis, met het album Spinvis, uit 2002. Je hoorde daar drie tracks van, smal smalfilm en ook nog, voor ik vergeet. Even nog iets nieuws aan het einde van het uur, ook uit Nederland, de nieuwe van Snowcoach, die heet Poolgirl. En de nieuws in all Pool Girl. Dit is het laatste nieuws met Erik van Vliet. Dit is het regio -nieuws. Ik ben Erik van Vliet. Supermarktketen Aldi roept de geroosterde amandelen gezouten van het merk Notenboer terug. Omdat er een hoog gehalte van de schadelijke stof aflatoxine in kan zitten. De actie om de boel terug te roepen geldt voor de Notenboer geroosterde amandelen. Wel in de zak van 200 gram. Als u deze amanda gekocht heeft met de betreffende houdbaarheidsdatum... dan kunt u deze beste niet eten en gewoon terugbrengen naar een filiaal van de grootgutter. Je krijgt dan het aankoopbedrag terug, ook als de verpakking al is aangebroken. Een kassabon is niet nodig om uw geld terug te krijgen, zo zegt de winkelketen. De zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, De Volkaart en De Schakelring... zijn op 31 maart van dit jaar bestuurlijk gefuseerd. Volgend jaar, op 1 januari, is ook de juridische fusie in feite... en gaan de drie organisaties verder onder de naam MISO. De bestuurders zeggen dat ze trots zijn... dat ze de naam van de nieuwe organisatie nu met de buitenwereld kunnen delen. MISO heeft straks een werkgebied tussen de vier grote steden... Tilburg, Breda en bos. Tot zover het regionieuws. Oké, okay, dankjewel Erik. Zometeen nog muziek van Manic Street Preachers, The Boxer Rebellion... en ook de Blackies. Tot zometeen...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 En het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl Lokaleomopgoorlen.nl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 blame cause I'm far away Good next to diamonds When I'm too close to start to fade But well, you ain't Het beste album van de Blackies, Brothers. Heel mooi, hele simpele hoes ook, zoek maar eens op. Dit is een album bij de Black Keys. The name of this album is Brothers. Dat stond op de voorkant en uh, ja, voor de rest niet heel erg veel. Uh. Black Keys, Howling For You. Daarvoor ook nog uh, Manic Street Preachers. en If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. En ook nog The Boxer Rebellion en Diamonds. Beetje War on Drugs-achtige platen. Je hebt nou ook weer een, een band, My Morning Jacket, met uh, Feel You. Zou ik vrijdag eens draaien? Is ook heel erg uh, War on Drugs-achtig. Hey, welkom en uh, ja, welkom bij het tweede uur van Going On The Ground, het alternatieve, alternatieve muziekprogramma van de lokale loopgroepen. En uh, ja, volgend uur natuurlijk de omdag weer playlist gaan we weer verder uh, samenstellen. Ik heb daar heel erg veel zin in. Maar eerst heel veel nieuwe muziek, ook nog dit uur onder andere de nieuwe van Black Honey, Beaches. Ga je wel in de boeken in als een van de zomerliedjes van 2020. Blackie, of Blackies, nee, die hoorde je daarvoor. Van Blackies naar Black Honey, dat wel. En Beaches. Ja, ik zei het net al, veel nieuwe muziek dit uur. Misschien ga ik zo meteen wel twee of drie jaar achter elkaar gaan draaien. Nieuwe Sinos. Nu eerst de Please en Can't Stand Losing You. Sign the dotted line, it's easy if you try For the rich ones love to lie van Circa Raves, die ken je misschien nog wel van T-Shirt Rider en Elfie Templeman. Lemonade. Limonade. Daarvoor de Please en Can't Stand Losing You. Um, ja, nog wel uh, wat uh, nieuwe muziek uh, dit uur. Maar ik heb nou ook iets uh, van uh, R.E.M. wat je wat minder vaak hoort. Uh, is wel een van mijn favorieten. Ik ben sowieso uh, meer van... Uh, ja, over het algemeen toch wel meer van het uh, jaren 80 dan het jaren 90 werk van REM. Ik vond Adam en ik voor de people vond ik wel uh, vond ik ja, vond ik ontzettend goed en uh, out of time ook wel uh, alle ja, het een en ander ervan. Alhoewel losing my religion en shiny Happy people die ken ik onderhand wel, um, maar ja, dat jaren 80 werk hè, The one I love. Um, uh, it's the end of the world, and we, as we know it, and I feel fine. Maar ook deze bijvoorbeeld, deze hoor je niet zo heel vaak. Um, Dit komt ook uit het uh, jaren tachtig werk van R.E.M. Nog voor de grote doorbraak, de nummer 1 het lose in het Loosen My Religion. R.E.M. en Fall on Me, een van mijn favorieten. 119. van het nieuwe album The Slow Rush, wat begin dit jaar verscheen, een vierde album. Toch denk ik een van de beste albums van 2020 tot nu toe. Ik denk dat het er wel eentje is voor de eindejaarslijstjes. En daarvoor dus ook nog R.E.M. En het kwam van een album Live's Rich Pageant uit uh, 1980. Fall On Me, Superman staat er ook op, ik weet niet of je dat kent. En uh, wat is het nou weer, Swan Swan Age staat er ook op, maar ja, als je het kent, ja is leuk. En dit was het thema in Pala met Is It True. Zometeen ga ik drie nieuwe liedjes achter elkaar draaien. Want ja, ik ben een paar weken op vakantie geweest... en dan komt er natuurlijk ook wat nieuw spul uit... en dat wil je ook gewoon echt even draaien. Dus zometeen drie nieuwe liedjes achter elkaar... maar eerst nog even echt een typische alternatieve cult hit. Misschien dat je de band 16 Horsepower nog wel wat zegt. Zij waren, met de uitdruk op waren... een alternatieve country folk band uit Denver kwamen ze, uit Colorado... Uh, en ze zijn in 2005 uh, zijn ze, ja, uit elkaar gegaan. Uh, de bandleden die konden elkaar uh, nou ja, niet echt meer luchten. En ja, gingen daarom uit elkaar. Uh, om politieke redenen, maar ook om religieuze uh, redenen. En um, nou ja, zij hebben één. Uh, ja, tenminste, ja, ze hebben wel meerdere fijne platen. Maar dit is in ieder geval de bekendste. En dit is echt zo'n nazomersfeertje. Echt nog zo'n uh, hè? Dat het. Ja, niet meer heel warm is, maar ook, ook niet echt heel fris. Maar je kan nog wel op het terras zitten, weet je wel. En de eerste blaadjes die uh, verkleuren al een beetje of vallen van de bomen. En dan is dit wel zo'n beetje zo'n septemberplaat, als uh, dus je snapt wat ik bedoel. 16 horsepower en Black Soul Choir in Going Underground op het lokale boel 15 Horsepower, Black Soul, Choir. Ja, fijn. En um, nou ja, dan nu even drie nieuwe liedjes achter elkaar. Uh, Zometeen uh, nog een keertje die van uh, C.G. Lewis, Robin en Channel Trash met Impact. Afgelopen vrijdag voor de eerste keer uh, laten horen. Hij kwam uh, eigenlijk al voor mijn vakantie uh, kwam uit. Um, en ik heb hem uh, meegenomen op het vakantiebandje en ik ga hem zo meteen nog een keer draaien. Ook Plants and Animals met House on Fire. Dat is een beetje... Ja, David Byrne meets Arcade Fire. Um, maar nu eerst iets wat ik nog niet eerder heb gedraaid. Dat is Oscar Leng. Hij uh, komt uit Londen. Hij is uh, een jaar of twintig. Uh, schrijft al sinds uh, zijn elfde schrijft die muziek. En, uh, hij brengt al een tijdje uh, ja, liedjes uit die ik behoorlijk fijn vind. Uh, easy to love, apple juice, doe jezelf een lol en uh, nou ja, luister dat ook een keer. En dit is zijn nieuwste wapenfeit. Nou, die pompt hem meteen net het hè. Fijne, rammelende gitaarliedjes, alhoewel sommige artiesten vinden dat niet fijn als je dat tegen ze zegt. Jij maakt rammelende gitaarliedjes. Sommigen vinden dat niet leuk. Maar je weet in ieder geval wat ik bedoel. De nieuwe Oscar Lang die heet Get Out. en get, get, get out! Ja, en dan dus nog een keertje die, van, die nieuwe van C.G. Lewis. Hij is een uh, Britse sinaas, muzikant en producer. Um, hij uh, zit in Los Angeles. En um, ja, hij is bekend van zijn samenwerking met J.P. Cooper, Ray Black, Francis en ook Clarke, onder andere. En nu dus ook nog samen met Robin en Channel Trash. Dit is Impact. Een donkere dance track dit, alsof het al zaterdagavond is. Ik je. Vaak bij allerlei muziek dat als ik een liedje opzet en ik doe mijn ogen dicht, dan zit ik in een filmzene. En bij dit liedje, als ik dan mijn ogen dicht doe, dan ben ik gewoon ja, ergens twee uur s'nachts in een club. Een dampende club, uh, overal staat drank en nou ja dit staat dan keihard op. Staat dan te bonken te pompen uit de, de speakers. Met een keiharde lekkere bas, die je niet hoort, maar voelt nieuw van C.G. Lewis, Robin en Channel Trash, Impact ga je vrijdag ongetwijfeld weer horen. Dit kan bijna niet anders, want ik ben hem voorlopig nog niet beu. Oké, okay, nog één nieuwe dan er even achteraan. Kan met deze band, ook al een keertje eerder gedraaid. We staan al sinds 2003. Binnenkort, op 23 oktober, dan komt een vijfde plaat uit. The Jungle, zo gaat hij heten. En het, ja, het doet heel erg denken aan David Byrne. He, van Talking Heads. Arcade Fire doet het aan denken. Ook James Murphy vind ik het aan denken. Van LCD Sound System. En uh, ja, gewoon allemaal een beetje Leentje Buur. Maar toch, toch eigen. Toch gewoon lekker in een 2020 jasje. Uit Canada bestaan al sinds 2003 Plants and Animals. Dit is House on Fire. Dat Animals, House on Fire, zometeen na het nieuwste van 9 uur met Erik van Vliet. Een uur lang ondergewedeerde liedjes. We gaan weer verder met de ondergeweerde playlist. Liedjes die nooit op de radio komen en wat eigenlijk gewoon doodzonde is. Als je ook zo'n liedje hebt, vraag hem dan aan via 013 54 1344. Of via facebook.com slash going on the ground alternative radio. Zometeen de ondergewedeerde playlist. Een uur lang alleen maar ondergewedeerde liedjes. En ik heb daar heel veel zin in. Nu, eerst nog, voordat we dan alleen maar onbekend spul gaan draaien, wij samen. Um, ja, eerst gewoon nog even een dikke hit. En ja, het is september. En dan weet je het, dan is het de maand. Hè? De echt is weer in de maand. En september is de maand waarvan Billy Joe Armstrong wil dat hij zo gauw mogelijk weer voorbij gaat. En waarom? Omdat zijn vader toen overleed in die maand. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Van American Idiot. Son.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 The rain again Falling From the stars Drenched In my pain Again Becoming who we are As my Memory rests But never Forgets what I Lost Wake me up When September ends